Begin van maandag 10 juni, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de politie in Ankara ingegrepen bij een demonstratie tegen de Turkse premier Erdogan. Met traangas en waterkanonnen werden betogers verjaagd van het centrale plein. Gisteren gebeurde dat ook al. In Istanbul treedt de politie veel minder op. Premier Erdogan hield vandaag zes toespraken tot aanhangers in Ankara. Hij zei dat er ooit een eind zal komen aan zijn geduld. De premier haalde hard uit naar de betogers die hij vandalen noemt. De politie van Rotterdam heeft twee jongeren aangehouden... voor de diefstal van eindexamens voor het VWO, de HAVO en het VMBO. Het zijn een meisje van 18 en een jongen van 19. Ze waren eindexamenleerlingen van scholengemeenschap Ibn Galdun... waar de examens in mei werden gestolen. Ze zouden ze hebben doorverkocht. Om welke vakken het gaat, wil justitie niet zeggen... De politie begon het onderzoek na het uitlekken van het examen Frans. Dat moest daarom worden uitgesteld. In die zaak zat een man van 22 een paar dagen vast. De onderwijsinspectie wil niet vooruitlopen op de eventuele gevolgen van de arrestaties. Een oud medewerker van de CIA heeft bekendgemaakt dat hij degene is... die informatie heeft gelekt over een Amerikaans spionageprogramma. Afgelopen week werd bekend dat geheime diensten massaal informatie aftappen... van gebruikers van Facebook, Google en Apple. De klokkenluider vertelt zijn verhaal op de website van de Britse krant The Guardian. Hij zegt dat hij niet wil leven in een samenleving... waarin alles wat je zegt en doet wordt vastgelegd. De man verwacht in grote problemen te komen. Komende nacht stijgt het pijl van de Donau... naar verwachting tot recordhoogte in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Dijken zijn verstevigd om ervoor te zorgen dat de stad niet overstroomt. In het oosten en zuidoosten van Duitsland worden opnieuw stortbuien verwacht... en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Een Duitse tv-zender hield vanavond een inzamelingsactie. De schade van de watersnood wordt geschat op miljarden euro's.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 Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij Inge... Echte Janne, de Jan radioshow van Paul Jan Heemskerk. Foutje van de kabouter. Hij zegt nog zo: nee, we hebben de jingle aangepast. Tuurlijk hebben we de jingle aangepast. Tuurlijk hebben we... Jan Roos is toch op vakantie, Jan? We hebben de jingle aangepast. Nee hoor, geen probleem. We draaien gewoon de jingle zonder Jan Roos en Jan Heemskerk. Ho, ho. Gaat hartstikke goed. Prima, komt dik in orde. Hoef jij niet doorheen te lullen? Nee, prima zo. Kom op, nou, Jan. Welkom bij echte Jan in de Ruizen van Poon. Mijn naam is Jan Heemskerk. Mijn naam is Fred Siebelink, zegt maar Jan Siebelink. Godzo, maar Jan Roos is toch altijd genieten van een welfdiende vakantie. Dus vandaag weer een spetterende aflevering met Fredje Siebelink. bij Uitgeleid heb je op De hashtag op 20 is echtejan. En je kunt inbellen voor radio radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800 1121 Natuurlijk voor wat de geleuter en de stelling van vanavond is... luister goed, ontsla per direct alle graaiers in de zorg. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus word je ontslagen als van van Oranje, omdat je te blazen bent, te werken aan je conditie. Liever met je design-echtgenoten, de winkels van Istanbul leegkoopt en jezelf volpropt met Turks fruit, zoals Wesley Snijder, dan ben je een ontzettende Johan-Jan. Zo is het vergeten, laten we even kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan zijn geweest. Net. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Nou, we beginnen even met mijn goede vriend boven van Ik heb dus niet echt zeg maar, de beste kijkcijfers bezorgd waarvoor ik ooit gehaald ben, vier jaar geleden. Maar uh, ik, ik blijf daar, ja. Ja, dat onze Bo Malle boekjes over het vaderschap uitbreekt... is tot daaraan toe dat hij alweer in de gracht springt... om publiciteit te krijgen. Kan ons het schelen. Maar dat hij zijn contact met SBS heeft verlengd... om een showbiz-nieuwsprogramma te gaan doen... vinden wij een misdaad tegen de menselijkheid en de goede smaak. Bo, je bent een onwijze Johan. Jammer! De president. Some of the hype that we've been hearing over the last day or so. Ja, nee, hij was de president die Quartenebo B zou sluiten... en de privacy van de burgers van de Verenigde Staten zou borgen... en ook voor een nieuwe wapenwet zou zorgen... en healthcare en allemaal andere lieve dingen. Maar hij is dus eigenlijk de man die de hele wereld afluistert... So. en dus in haar beter is dan zijn achterlijke voorganger George Bush. Obama is de Johan van de Week. Nou, dat mag je wel zeggen. Die zag ik niet aankomen. Jij wel? Nee, ik ook niet. Dit is echt wel heel, heel, heel erg. Raar nieuws. Nou ja, goed. We houden zo nog even veel verder met onze hoofdgast. Over wie later meer. Maar eerst nog even naar Halbe Zijlstra. Altijd de toestemming zou moeten hebben van de heer Samson. Dan zou het wat saai worden in dit, uh, in dit land. Zo is het, Halbe. Meer bezuinigen. Prima, zegt die Halbe. Maar dan eerst kort op de uitkeringen, de toeslagen en de zorg. Het is geen leuke boodschap. Wel een liberale. En het moet maar eens zijn met Sinterklaas spelen op kosten van de sterke schouder. Nou, of Halbe die stoere taal kan waarmaken en volhouden is de vraag. Maar voor nu is hij een bijgelegde beter. Een echte Jan. We nodig hem uit. Ja, Halbe. is durft. Kom maar. We gaan dus, Diederik. We hebben aangegeven onze ambitie is ook om de begroting op orde te brengen. Die ja. 3 is een belangrijke afspraak. Natuurlijk. Onderhandelen met de VVD is nog best te doen. Onderhandelen met de realiteit is heel wat anders. Ja, ja, uh, Lulle kan die badmuts wel standpunten innemen en daar ondubbelzinnig achter staan. Dat is heel wat moeilijk. de P van de A deze week weer een zetel. En het lijkt erop dat de grote kompraten langzaam door het ijs begint te zakken. Johan, ja, dat ik ook. Ja. Nou, uh, uh, uh, uh, wil je nog iets toevoegen, Frits? Um, zijn er nog mensen die we me vergeten zijn, die je nog even kwijt wil? Nee, eigenlijk, ja, die, die rare meneer die in het uh, noorden van het land. Uh, in een protestants dorpje. zijn eigen dochter en zijn kleinkind toch heeft geen Johan. Nou, dat is dan wel dan wel je, een, een beetje een raar verhaal wat ja, van nee, ik vandaag. Dat maar spreef, maar dat, dat, ja, dat, uh, dat, ja, nou goed. Maar, nou, doe maar. Echte Jan of Johan, echte Jan. of Johan, echte Jan. of Johan, echte Jan. of Johan. Nou, hij was uh, hoofddocent luchtvaart- en ruimtewetenschap aan de TU Delft en directeur van het Studium Generale in diezelfde plaats. Maar hij mag niet langer namens de, pff, hallo, namens de TU optreden. De, op de, op Waarom? Hij gelooft in UFO's. In UFO's, ja. Een buitenaards warm welkom voor dokter-ingenieur Koen Vermeer, onze hoofdgast van vanavond. Welkom. Goedenavond. Koen, we gaan gewoon Koen zeggen. Ja, graag. Me wel handig eigenlijk. We beginnen even op de aarde. Uh, als liefhebber van complotten. Uh, uh, ja, de, de, de Prism-affaire nog een beetje gevolgd? Ja, vreselijk. Er is nu dus een, een afluisterpraktijk. Je... Ja, ja, ja, ja, even ja, ja. Voor, de duf, ja. voor de luisteraars. Ja. Ja. Uh, en, en het blijkt dus dat alle gegevens uh, worden worden. Nou ja, afgeluisterd, ja. moet ik zo maar eens zeggen. Ja jongens, het is technisch mogelijk, dus het gebeurt gewoon klaar. Dat denk ik ook. Ja, Vreemd, toch? Ja, absoluut. B dat vind ik wel een, op los een hele korte en heldere uitleg... maar toch ook wel voor wat discussie vatbaar. Is, geldt dat voor alles? Ik bedoel, als het kan, ja. dan gaan we het doen. Het is dus ja. dus in de menselijke ja. geest om het absoluut. dan... Uh, ja? ja, nou ja, de hele geschiedenis is daar natuurlijk helemaal van doorspekt. Ik bedoel, alles wat we technisch kunnen, dat, uh, dat proberen we uit tot aan atoomwapens toe, zal ik maar zeggen. Dus de meest verschrikkelijke dingen, dat doen we gewoon. En dit gaat dan over de privacy van, uh, van burgers. Nou, de, zogenaamd mogen de Amerikanen dan niet worden afgeluisterd... maar de buitenlanders wel. Nou, dat zijn er best veel. He, dat is de rest van de wereld, zal ik maar zeggen. Maar ja, wie zegt dat dat zo is? Ik denk dat de Amerikanen ook allemaal integraal worden afgeluisterd. Ja, ja. Want, uh, kijk, vroeger was het nog ingewikkeld om uh, wat uh, gegevens op te slaan. Weet die, die ja, ja, ja, uh, je, ja. je nog die floppy nou. disk die vroeger had? Daar kon je nog geen JPEG -je, uh, he, kon je erop opslaan. Zeg en maar, tegenwoordig uh, heb je terabytes en weet ik nog wat. Dus, uh, ik bedoel, ze kunnen wel zeggen dat ze zes maanden iets bewaren of zo. Maar het kan 600 of 600.000 jaar bewaard worden. Maar, en... we, we horen inderdaad over supercomputers... die, die werkelijk, de ja, nou is voorstelbaar hoeveel data kunnen verwerken. Maar daarmee... Heb heb je natuurlijk nog niet iets ge geanalyseerd per se? Nee, dat klopt. Maar ook die algoritmen, zoals dat zo netjes heet, die worden steeds slimmer. En uh, ik bedoel, er is al heel makkelijk zeg maar, te sturen op de juiste reclame die op jouw Google-account komt. He, zodat als jij een beetje googelt op van ik wil uh, graag een broodje hamburger hebben, nou dan komt de Burger King. En ja, de McDonald's, ja op, op alles komt bij Facebook, ik ben boven de 50, krijg ik meteen reclame voor die penslips, voor heren. Weer niet omgevraagd. Oh, kijk. Nee. Oh. Nou, dat is gewoon een hele rare... Uh, dus iemand raar, houdt het in ik de gaten. Nou, dat is niet een persoon, maar dat is gewoon een computerprogramma. Ja. Kijk, en op het moment dat ze jou persoonlijk willen gaan uitzoeken... uitfunteren van wat doe je allemaal, wat, wat wil je allemaal, wie, wie ben je eigenlijk... dan kan dat. Maar dat een... die zijn dat mechanismes die op de een of andere manier... Die, oh, pas hebben we die gasten in die marathon nog gehad, in Boston. Nou, in Engeland is het natuurlijk weer rondgeprikt. Er gaan van allerlei dingen nog steeds mis, je zou zeggen. Dan zou je dat soort dingen moeten kunnen uitsluiten. Of maak ik het nou weer te zin Nou door? ja, dat is natuurlijk het dubbelzinnige eigenlijk... Dus, dus ook Dat was met 9-11 ook zo. Amerika houdt alles in de gaten. Iedereen wordt uitgekleed als je het land binnen wil en, en dergelijke. En toch is men in staat nog steeds om dit soort dingen te doen. En dan vraag je je af, wie zit hier nou eigenlijk te slapen? Nou ja, of je vraagt je af, uh, is, is, is die, die, die ene krankzinnig geweld te stoppen... door hoe slim dan ook je omgaat met allerlei data die je verzamelt? Ja, als het goed is, is dat wel zo. De vraag is natuurlijk, van, uh, is er een belang bij zeg maar, om mensen toch door te laten slippen? Want dat weet je ook dat dat gebeurt. Oh mijn hemel, dus we zitten nu al op de koers van, er wordt expres, uh, ben, u gelooft dat, uh, dat 9-11 geen ongelukje was? Nou, van 9-11 is het ongeveer bekend dat het geen ongelukje was. Oh, dat dat is niet bij hele... mij hoor nog, ik, okay, ik nou ben nog ik... een van die naïevelingen die gaat nog steeds dat... denkt dat het een paar ja. rare Arabieren waren die het uh, Nou ja, dat is, dat is een beetje goed... achterhaald als, oh, je, als, je, als, je, als je dat wil uitzoeken, want we gaan misschien te ver voor deze avond, maar dan ga je naar Engineers and Architects for Truth. Ja, er zijn inmiddels een, een x-aantal bewegingen in Amerika... die allemaal de waarheid boven, boven tafel hebben. Dus het zijn de architecten en de ingenieurs. Dat is mijn groep, zou ik maar zeggen. Uh, maar je hebt ook de brandweermannen, je hebt de politiemannen... je hebt weet ik wie allemaal die daar een waarheidsvinding doen. Ook de, de, de, de slachtoffers, de, de, tenminste de nabestaanden van de slachtoffers. Uh, men is daar nog steeds niet klaar met het hele verhaal... dat dat niet op de Nederlandse televisie komt. Dat verbaast ik mij. Ik heb er alles wat over gezien. Daar hadden, uh, hadden zogenaamde terroristen jarenlang buisjes... hele kleine buisjes moeten boren in het fundament, toch? Daar ging het toch een beetje over en dat dat kon en de bla, bla, bla. En toen dacht ik bij mezelf, koek, koek. Nou, kijk, dat, dat zijn twee dingen van hoe is het dan precies wel gegaan. Hè? Want daar, daar mag je vraagtekens bij stellen. Maar je moet beginnen met te zeggen oh. van... zo, als het precies aan ons is uitgelegd, zo is het in ieder geval niet. Hm. En dat is de belangrijkste eerste constatering. En vervolgens moet je gaan uitzoeken. Daarom zijn het ook waarheidsbewegingen. Maar waarom denk je dat? Waarom denk je dat het, wat je niet een beetje ook beïnvloedt door, uh, door uh, filmpjes op YouTube en, en boeken... die zijn natuurlijk ook vanuit een bepaald standpunt uitgeschreven, neem ik. Kijk, in, die, waar ik het over heb, die, die Architects and Engineers hmm. for truth, dat zijn inmiddels mondiaal, mensen die dat ondersteunen... Hmm. dat zijn duizenden architecten en ingenieurs, dat zijn mensen die verstand hebben... Mag je aannemen, zeker als er zoveel zijn. Want er komen op het UFO-dossier komen we ook ja. aan, aan, aan betrouwbare getuigen. Mensen die verstand hebben van hoe ze in een gebouw elkaar... en kan dat op die manier instorten. Nou, zij zeggen nou, dat kan gewoon niet. Er zijn te veel motieven aan te dragen waar, waar de, de officiële uitleg niet klopt. En dan moet je als ingenieur gewoon zeggen... luister, je, kennelijk begrijp het niet goed of we zien iets waar niet kan. Maar dan wil ik het graag weten. Dus het begint met vragen stellen. En daar moeten antwoorden antwoord op komen om technisch gezien verder te gaan. Ja, daar gaan we, we helemaal niet op 9-11. Maar dat is ook een beetje eng natuurlijk. Dat ik is dat niet. Eng. Ja, nee, maar je, ja, we hebben jou onder andere uitgenodigd vanwege de ufo's. Mm -hmm. Dus uh, ik zit nu al meteen weer met een aluminium hoedje op... op de noodlijdende niburu -site, Als ik jou een beetje zo hoor. Nou, ik zou dat niet doen. Ik zou gewoon die website die ik je net noemde... gewoon bezoeken en oh, eens goed doorspitten. Okay. En gewoon aan iedere ingenieur vragen van... joh, wat staat er nou precies? En klopt dat? Goed, laten we het daar ja. van nu even hierbij ja. houden, inderdaad. Want er is nog wat meer aan de, aan de actualiteit wat, wat mening behoeft. Uh, even kijken, we slaan maar over of minister Plasterk nou gelijk heeft... als hij zegt dat hier in Nederland zoiets niet mo mogelijk is. Ik neem aan dat u vindt van wel. We gaan even naar de techniek. Uh, kunt u uitleggen hoe het zover heeft kunnen komen met de Vira? je ben, bent <laughs> toch wel van, van de apparaten. Ja. ja, nee, want ik dacht dat u, u bent technicus he, toch een beetje. Ja. U snapt iets van een vliegtuig... Ja. En, en, en en treinen en zich voortbewegend ja. materieel. Ja. Um, nou ja, kunt u het uitleggen dat we iets gekocht hebben wat dit niet doet? Dit is gewoon niet meer uit te leggen, jongens. We nou, hebben, we hebben genoeg, genoeg schandalen gehad in het verleden. Ja. De Betuwe-lijn en, en de HSL is natuurlijk een helemaal dramatisch traject. We hebben de Schiphol-discussie gehad. Te veel om op te noemen. Er moeten allemaal enquêtecommissies komen. Uh, nou, kennelijk weer. Dit is, natuurlijk gewoon, dit is echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. Ja, 7 miljard ja. euro las ik ergens aan het aanleggen van die HSL-lijn. En daar heb ik het nog niet eens over. Nee. De 120 miljoen, geloof ik, die de NS loopt. Nee. Ja. En daar en, en, maar... Pff, je zou bijna zeggen dat dat ook, dat ook een samenzwering is. <lacht> ja, dat je ik kan toch haast niet ja. anders... dat je zo ontzettend veel fouten aan nou, elkaar krijgt. Was omkoping, hè? misschien. in Italië, je weet dat allemaal niet. Nou ja, wat ik wel hoorde is natuurlijk... dat hun, aan, onder Netelenbos, onder de NS en het ministerie... op ja. onder één hoedje speelde en ja. het moest uitkomen. Toen kwam een ruzie. Toen moest er alsnog aan besteed worden. Toen... Heeft de NS zich vergaloppeerd. en dan moet je het nog no return? Door, ja, krijg je dan. Ja. Kijk, als, als ingenieur, ik, ik zeg dat ook tegen studenten. Um, als ingenieur kom je meestal nogal naïef in een groot bedrijf terecht. Hè, de, de, de, waar dingen, belangrijke technische zaken worden gerealiseerd. Nou, daar spelen natuurlijk ook allerlei politieke spelletjes. Natuurlijk ja. met de landelijke politiek of met de Europese politiek. Maar ook binnen een bedrijf is politiek. En als ingenieur moet je gewoon zorgen dat dingen technisch lukken. En ik zeg altijd: een brug moet blijven staan. En een vliegtuig moet niet uit de lucht vallen. He, dus wij kunnen niet echt als ingenieur sjoemelen, dat gaat gewoon niet. Maar dat er een politieke laag overheen ligt... waar met name de financiële belangen spelen, ja, dat mag wel duidelijk zijn. En de vraag is of dat altijd... Uh ooit een keer echt boven water komt... of dat het blijft bij vage verhalen... met ja, nee, omkoping, dat, en laatste, dat laatste moet je natuurlijk toch vrezen... dat het ook weer komt, inderdaad, we een enquête... en dan weet je gewoon, ja. Ja, die vier oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is. Maar het is niet zo dat we, dat we buiten schandpalen krijgen... met nee, ministers gebeurt, die daar twee en, en allemaal, Nee, het het gebeurt komt wat, er gebeurt nooit wat. je komt Je rolt naar het volgende schandaal. Dat is wat er gebeurt. Maar wordt dit oud-ijzeren, denk je? gewoon? Uh... Ah ja, ik heb wat van die plaatjes zitten bekijken. En, en, en nogmaals, uh, ja, ik, ik weet het niet precies, want ik sta niet met mijn neus bovenop. Mm. Maar die plaatjes die ik gezien heb, zijn natuurlijk echt verschrikkelijk ontploffende accu's. Platen. Levensgevaarlijk die ja. ook nog een keer. Ja. Ja. En bovendien, ja, hoe kun je in godsnaam zeggen dat, dat je niet ontwerpt voor een situatie... waarin er gewoon sneeuw op de rails ligt. Ik vind dat onbegrijpelijk. Nee, goed, We waren wel gewend dat je niet kon ontwerpen voor situaties waarin blaadjes op de rails lagen. Dus <laughs> nou, wat dat betreft... Dus, dat dat is alleen maar sinds de privatisering gebeurd. Want voor die tijd had Nederland een fantastisch uh, treinnetwerk. Uh, Daar kwamen nou. mensen uit van Heinever naar Nederland... om te kijken hoe we dat hier deden. Nou, dat is een tijdje geleden. Goed, verder met de ellende rondom de regering. Avocabo heeft uh, gepubliceerd... de nieuwe lijst van de top 50 grootste graaiers in de ouderenzorg... Het is erger dan ooit blijkt. Er is dus een nieuwe wet een normering topinkomens... die je beloning reguleert, maar die treedt pas over een paar jaar in werking... om die mensen de gelegenheid te geven hun salaris een beetje af te bouwen. Persie. En wat doen ja. ze? Ze jatten allemaal als de ravens als het langer nog kan... met Hoppatee. opslagen die er tot de hemelrijk. Ik weet niet eens wat ik van moet zeggen. Er is een meneer, die heet Verwij. Karo Verwij van een zorginstelling Kordaan in Amsterdam. Dat is een organisatie dus die het afgelopen jaar... honderden thuiszorgmedewerkers heeft ontslagen... En, en die krijgt dus inclusief ontslagvergoeding... dat is toch wel terecht, dat hij ontslagen wordt... afgelopen jaar 560.000 euro. Ja. Uh, ja. De balken-enorm trouwens uh, is 193.000 euro. Maar ja. Ja. maar ja, je zult maar een hypotheek hebben... waar je 200.000 euro per jaar aan moet betalen. Dan heb je dat geld best hard nodig. Oh, precies. <lacht> nou, dat, maakt, dat maakt alles goed. Nou, begrijp ik Goed, <lacht> goed zo. Nou, hartstikke nou. goed. Dan gaan we nog uh, even kijken. Hoe zijn we? Nee, hoe moeten... Um, de coalitie... Pakken we even beet uh, nog maar 39 zetels in de peilingen virtueel. Ja. Is dat terecht, vindt u? Uh, is dat terecht, is dat terecht, is dat terecht. Kijk, de, de situatie in de wereld is zo extreem ingewikkeld. Uh, de politiek mondiaal weet gewoon niet meer wat ze moeten doen. Ze kunnen de problemen niet oplossen. Niemand heeft de oplossing. Dat kun je dus deze coalitie ook geen, uh, niet kwalijk nemen. Hoor oh, jij nog wel eens wat visionairs? Dat je denkt, nee. nou, dat is een tienjarenplan plan, nee. of een vijf jaar. Of nee. men denkt nou over hoe Nederland niet kopje ondergaat over vijftig nee. jaar? Totaal niet. Ik nee. hoor nooit een slim uh, iets. Slim nee. Dat jij ook nee. denkt: achter gaat mijn, mijn architect, ja. mijn technische ja. hart ervan open. Want nee. daar is over nee. de dag, wow. Nee. nee. Nee, je ziet ook steeds meer dat zeg maar, de verkeerde mensen op de, op de verkeerde plekken zitten. En dat heb ik in de politiek ook het idee. Maar dat heb ik ook binnen het bedrijfsleven het idee. Ik heb dat binnen de zorg. Wat voor soort mensen zorg. zijn het dan precies? Nou ja, binnen de NS kon je ook lezen in de krant afgelopen week: de techneuten binnen de NS weten natuurlijk heel goed dat die trein niet deugde toen die uh, besteld werd en hield hun mond en hield nou hield hun mond niet, maar nou. die proberen intern zeg maar iets aan te kaarten mm. en het management die hebben allemaal doorgeleerd zeg maar voor management, maar niet voor techniek. Ja. dus, die ja. maar dan het begrijp dus het de, de dan begrijp is dus één ding nooit zo goed. van. je hebt nu ja. tegenwoordig kun je dingen documenteren. want ik heb namelijk ik ben techneut en ik weet dat die trein uit elkaar zo te als die ja. drie meter ja. op een rails gaat. dus ik denk nou ik pak hier een mail met 1800 cc's van ja. Elke ja. manager die en ik s is ja. heel hierarchisch. ja, dat ja. ja, is altijd zo geweest. en, en s is een hele hierarchische. Ja, ja je wilt je reeds schoon hebben, dat begrijpen. Ja. Je bent bang. Weet je, ik heb het in elk geval gezegd. Zo wil je erin staan, toch? Dat, dat jij vijf jaar, jaar later, bij de, als die enquêtecommissie is, dat je kan zeggen: Kijk, mijn nemen is heeps. Kijk, ik ben te neut. Ja, kijk nee. naar de bouwfraude. Oh ja. He, die man heeft hoe lang? Honderd jaar op een caravan, in een caravan op een boerenerf gestaan. Hmm. Zo, zo gaat het met klokkenluiders in dit land. Hm. Dus mensen denken wel drie keer na... en zeggen gewoon thuis... ja, ik heb mijn baas telt dat het niet deugt... en uiteindelijk komt er gewoon een commissie. Maar die politieke laag die bovenheen heeft hele andere belangen. Die interesseert het product niet... Hè? Fokker is, uh, is, is kapot gegaan, zeg maar, halverwege de negentig jaren met iemand aan, de, aan het roer die verstand had van het verslepen van containers. En een vliegtuig bouwen is iets totaal anders. Dus je kunt wel een of ander. Ja, jongens, je kunt wel iemand aan het roer zetten van een technisch bedrijf waar, waar, waar je zeg maar, heel erg je best moet doen om een goed product te leveren. En die man heeft totaal. Die, die zit te denken over zijn ontslagvergoeding. Precies, nou, dus is, nou, is, is dat dan een, een collectieve. Hoe noem je dat nou? U kan mij het kan meid zijn rot schelen. Ja, ja, ja, laat maar gaan. Ja, en laat ja, uh, bij de zondvloed. Graai cultuur. Ja, ja. Maar wat, wat, wat, wat stemt u als uh, ufo geloof? U geloven genaamd nou ja. eigenlijk? <laughs> ik, ik stem of niet. Of blanco? <laughs> nee, en ik heb de laatste jaren op de Partij van de Dieren gestemd omdat ik vind dat uh, die met twee zetels in de kamer uh, een geluid moeten laten horen. Uh, uh, wat af en toe afwijkt van zeg maar, het leuke plus, uh, onderlinge plus verdelen, uh, uh, spelletjes uh, gebeuren. En nou, nou, vind je, dat, nou, me, dat is uh, leuk om te horen voor ja. je. Nou, nou Laten we het daar maar bij Nee, zo is het. Want we moeten even verder. Uh, voor de tweede week op rij is uh, Jan Roosters op vakantie. Dus uh, doen we het vandaag even met uh, Lavi, Fred Siebelink. Het is helemaal niet eerlijk. Afgelopen zaterdag stond er een artikeltje in de Telegraaf... over de trajectcontrole op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Precies het stukje wat ik per week zo'n drie keer op en neer aan het rijden ben met mijn voiture. Nou, nu blijkt werkt alleen de snelheidscontrole van Amsterdam naar Utrecht wel. En die van Utrecht naar Amsterdam niet. Ik was verbijsterd. Wat gaan we nou hebben? Heb je de capriole op de vijfbaansweg al eens meegemaakt? Mensen die zenuwachtig naar hun tellertje kijken. Vrachtwagens die elkaar met een gangetje van 90 inhalen. Waardoor mensen paniek naar links schieten en bijna botsingen veroorzaken. Twee banen links die bijna ongebruikt zijn. omdat je dan echt te hard aan het rijden bent. 40 miljoen is er al verdiend aan die ene kant controleren. 40 miljoen. Moet je dagen wat er allemaal misgelopen is door ons vadertje staat? Het is allemaal de schuld van de leverancier. die ondeugdelijk de apparatuur heeft neergezet. Ondeugdelijk. Ik eis alle door mij eventueel misgelopen boetes op en betaal ze heel graag aan onze controleurs. Het is onze burgerplicht. Dat wil trouwens ook SP-Kamerlid Bashir. Hij eist het min of meer misgelopen geld op van de leverancier als deze de fout heeft gemaakt. En hoe die som gemaakt gaat worden, dat is me nog een raadsel. Maar dat zal de leverancier leren. De SP maakt een goede C mee blijkbaar. Linksom of rechtsom, u zult uitgeboken worden. Zo heurt het. Het is een schande. geen boetes. Ja. Nou, nou, dat was helemaal niet slecht hoor. Dank je. Nou, graag gedaan. Ik zit elke dag in de auto op dat stukje. Nou, het schijnt dus dat ik, als ik van Utrecht naar Amsterdam ga, dus niet geflitst wordt. Maar er wordt nu wat aan gedaan hoor. Ik zeg ze afgelopen week al staan met de apparatuur Jan. Ja, het is toch onvoorstelbaar hè. 40 miljoen euro. van voor... één kant hè. Ja, nou ja, goed. Ik wil, nou ja, ik ga kotsen. Laat maar gaan. Laat maar gaan, ja. A2. Um, onlangs verscheen boek UFO's bestaan gewoon. En dat is op zijn zacht gezegd uh, niet. Uh, daar is de, niet iedereen mee eens. Uh, uh, hij geeft niet op, onze hoofdgast. Welkom, Koen. Uh, en Koen, uh, verberen je week bij uh, de TU in Delft. Hè? Ja, en ik moet meteen iets corrigeren. Ik ben uh, uh, dus geen docent op dit moment. Hoofdstudium-generaal. Oh, ja. En wat, uh, studium, wat houdt dat in? Studium-generaal organiseert uh, lezingen en workshops voor de hele TU, moet mm -hmm. ik maar zeggen. En dat is uit vrije wil, dus ik ben niet weggestuurd of onder teruggezet of wat dan ook. Het is wel zo dat de universiteit een klein beetje. De moeite, moeite dus is dit nou? Hè, moeite ja. heeft met dit onderwerp. Een serieuze wetenschappen die ja. met een boek ja. uitkomt. En dat en, en, is wel over ufo's. Ja. Ik begreep het, het toch wel degelijk een stukje vrevel was. Misschien niet allemaal in ja, alle, dat was het in alle woestigheid. Jaar. Ja, maar het toch ging er omhoog. Hè? Ja, begin ja. ja. vorig jaar was het behoorlijk ja. vrevel in een collega. En nu? Op dit moment niet, totaal niet. Je hoort er ook nee. niet meer. Of ben je doodgeschreven? Nou, misschien. U, u, u, u, u doseert. Nee, nee, want ondanks in, het, in hetzelfde digitale magazine van de TU Delft, werd uw lezing van de afgelopen maart nog uh, juichend vervolgboekt verklaard. Dus uh, kennelijk zijn ze u daar niet even helemaal vergeten. Maar goed. Uh, ja. Nou, wel. Nou. Hoe dan ook, waarom nu uh, dit boek? Want er is dus het een en ander gebeurd, aan voorgevallen al... en, en u slaat eigenlijk ja. een beetje terug, hè? Dat is het verhaal. Nou, ja, het mag dat mag je zo zeggen, maar ja. ik, ik, ik, ik zou het anders uitleggen. Ik ben uh, op een gegeven moment als docent uh, verblijd met filmpjes, YouTube-filmpjes. En als ingenieur leer je heel veel van een neerstortend vliegtuig. Um, dat is nuttig, want dan kun je zien wat gaat er fout mm -hmm. en hoe kunnen we dat beter doen. Ja. Maar op een gegeven moment begonnen een student ook uh, filmpjes door te sturen van ufo's. En die vroegen aan mij heel terecht van meneer, wat zien we hier eigenlijk? En daar stond het NASA logo bij, uh, dus het was vanuit de Space Shuttle geschoten. En de bemanning had het over uh, Houston, die alien spacecraft is still here. En dat is toch bijzonder. En toen dacht ik, ja, dat kan ik ook niet uitleggen, laat ik het maar eens gaan uitzoeken. En dan kom je in een wereld waarin duizenden collega's van mij wereldwijd... praat je over ingenieurs, astronauten, luchtverkeersleiders, piloten hele belangrijke dossiers te melden hebben over UFO's. Wat zij weten, gezien hebben op radar, op film. Hoe uh, groot elkaar. is dat, Koen? Want, ik bedoel, ja. Als je dat nu zo zegt, er zijn er heel veel. Dan denk ik, ja, ik ga, ja, kijk op YouTube en ja. uh, tik uh, ja. uh, uh, uh, uh, uh, Trees on Mars. En je krijgt duizenden filmpjes over planten ja. op Mars. Wat, hoe, wat is serieus, wat is niet serieus? Wie is wel architect, wie is geen Kijk, ik vind uh, dat iemand uit mijn vakgebied. Ik zei, ja. zei net al, een vliegtuig moet blijven vliegen. Een brug moet blijven staan. Hmm. Ingenieurs moeten geen bullshit verkopen. Nee. En dat doen piloot ook niet. Die zijn zwaar getraind. Astronauten. Ze waren vroeger allemaal militairen. Ja, die waren zeer zwaar getraind. Als die mensen met bijzondere verhalen komen, moeten we daar naar luisteren. Dan hoef je nog niet te zeggen dat het buitenarts is. Je hoeft niet te zeggen dat we het allemaal begrijpen dat het onzin is. Maar je moet er naar luisteren. Zeg, oké, okay, dit snap ik. We op welk moment, niet? moment dacht jij, na nou, al die filmpjes op YouTube, eh, van je, nou, ik als technische kenner kan ja. dit en dit niet verklaren. Bijvoorbeeld ja. een dingetje wat achter een, een, een stuk in de, vanuit de Space Shuttle gefilmd is, dat ja. zou dan een lichtbol zijn of een blok ja. ijs. Wanneer dacht jij, verdomd, het is nog zo. Ook, er zijn UFO's, joh. Nou, dat, dat op welk is, moment? Ja, dat was een tether incident. Als je dat uh, wil googlen, tether incident. Mm. Um, dan gaat er iets mis met een hele grote constructie. Dat is een soort lichtgewicht uh, uh, balk, zal ik maar zeggen. Maar die is 20 kilometer lang. Ja. En die drijft op een gegeven moment los van de Space Shuttle weg. En die wordt in het ultraviolet licht wordt die gefilmd. En daar gaan allemaal schijven voor en achterlangs. Hele grote en wat schijven. Wat jij vooral belangrijk vond, van je kunt een hoop kun je manipuleren... Ja. maar iets erachter nee. laten gaan, dat We kon gaan niet. En toen dacht je bij jezelf... En bovendien, nee. die filmpjes moesten helemaal niet gedeeld worden met het publiek. Oh. Dus die zijn illegaal zeg maar, opgevangen... of gedistribueerd, of uitgelegd, of wat dan ook. Nou, heb je het over een staaf aluminium en een, en een schijfje. Maar heb je ze ook zien vliegen, letterlijk? Uh, Ikzelf. zelf. Ja. Ik heb in de afgelopen jaren meerdere keren UFO's gezien. Oké. Okay. En hoe ja. kun jij dat onderscheid maken? Dat Omdat ik, kun, je, je kijkt met een bepaald oog, neem ik aan. Luister, ik heb 13 jaar gestudeerd in Delft. Mm. En ik, ik, ik, je mag hopen dat ik mijn vak versta. Ja. En ik weet dus iets wat een helikopter is... of een satelliet of een vliegtuig... kan ik een klein beetje van elkaar onderscheiden. Dus als ik zie dingen die eigenlijk technisch... naar ons idee, naar onze maatstaven technisch niet kunnen... dan moet ik uh, dat uit gaan leggen. En heb je het dan over vorm of snelheid? stil of, ja, of, uh, stilhangen zonder geluid. Okay. Uh, bewegen op een manier dat je een haakse bocht maakt. In, uh, snelheid en zo? In het boek... Sorry, ik ga even terug naar ja. de materie waar we het over hadden. Uh, uh, u zegt eigenlijk dat, dat het een... Uh, ja, hoe zeg je dat? U probeert het, het, het onderwerp een soort van... Ja, samen het wat op hoofdcontour. Ja. Wat voor, misschien is het ook even handig om het nu te doen. Wat, wat, wat zijn ongeveer de contouren van, van het veld wat u meent te bestrijken? Nou, dan kan ik meteen de, het, bij de boekpresentatie had ik de zesde man die ooit op de maan is geweest. Dat is uh, Edgar Mitchell, had ik uh, bij de presentatie via Skype. Die man is inmiddels in de tachtig. Mm -hmm. En die zat uh, op zijn uh, uh, lekkere fotai thuis met zijn vrouw... die af en toe uh, uit de keuken kijkt van god ben je al klaar. Um, Bakkie. Weer ja. de wereldpraat over ufo's. Ja. En uh, die man die zegt het heel simpel. Hij zegt ufo's bestaan. Uh, een deel daarvan is buiten aard. Mm -hmm. Overheden weten dit. En als laatste, zij vertellen ons dat niet. Dat is eigenlijk in een nutshell wat er aan de hand is. En ik leg in mijn boek vanaf de Tweede Wereldoorlog uit... hoe dat dossier er eigenlijk mondiaal uitziet. Oké, okay, dus, ja. dus wat er aan de hand is, wie ervan weet. Ja. Wat er wel of niet buitenaards is of wat er over te bekend is. En ja. met name baseert u zich, en dat is natuurlijk je, je, sorry. Op, uh, op getuigenverklaringen, niet alleen van deze astronaut, maar van heel veel andere ja. mensen. Wat voor, wat voor mensen zijn dat? Astronauten dus, zoals Edgar Mitchell. Uh, noemen we noem eens een paar die, die, die, die, tot on die onze verbeelding speciaal zouden kunnen prikkelen. De meeste mensen kennen de mensen die ik behandel niet. Dat is het grote nadeel. Die krijgen te weinig aandacht. Maar dat zijn dus piloten. Uh, luchtverkeersleiders. luchtverkeersleiders zitten natuurlijk op een andere manier naar de hemel te kijken via hun radar. En ik weet bijvoorbeeld, uh, ja, als je zo'n boek schrijft of je houdt een lezing over... komen er nog al eens mensen naar je toe die of anoniem of openlijk willen vertellen wat zij weten uit hun vakgebied. En er zijn dus ook luchtverkeersleiders uh, met mij in gesprek gegaan die zeggen... ja, ik zat daar en daar op een basis en, uh, en uh, als we weer zoiets zagen... Uh, dan praat je over zeg maar, het grote radarbeeld over heel Europa... Waarbij er zeg maar in het noorden iets met een snelheid van 30.000 km per uur aankomt. En op een gegeven moment in de buurt van Italië een Haakse bocht maakt met diezelfde snelheid. Kijk, een radar kun je niet foppen. Je kunt een keer een zwermvogel zien, maar die gaan geen 30.000 kilometer... Waarom wordt hier zo zenuwachtig dan over gedaan, Koen, als het al waar is? Want ik bedoel, wat is dan het grote ding dat God niet bestaat... en dat we niet alleen zijn in het universum? in die samenzwering waar je net al over... want het is een wereldregering met reptilians die andere mensen overheersen. We zijn een slavenvolk van de plek. Ja, die boeren. Dat is allemaal wat je op internet leest. En dat wordt allemaal aan elkaar verbonden. Het eerste is ook dat er heel veel mensen zijn die zeggen... Ik ga st stap voor stap, persoon voor persoon, ga ik het weer leggen. Mm -hmm. De ene is gek, de andere is oud. Ja, dat de is der. makkelijk. Nou ja. ja, dat is niet zo makkelijk, want dan moet ja. je er ook aardig je best voor doen... om, je, om niet al die mensen te verdiepen. En ja. stuk voor stuk, hè, dat heeft iemand, dat ben je ook gedaan. Ja, jou ook gedaan. De, de, de, de, de, stap voor stap, is het niet, uh, blijft er veel staande? Heel veel, echt heel veel. Kijk, al in 2001 is er uh, het Disclosure Project geweest in, uh, in, in Washington... waarbij iemand, zeg maar, 800 getuigen echt voor de camera heeft vraag, verzameld. Wat, wat Disclosure is? Disclosure is het, openbaar, ja, sorry, dat is het openbaar maken van de dossiers. Ja, disclosure ja. is, is openlijk... Uh, en dan zou er bekend worden gemaakt ja. dat... Ja. Welke dossiers zijn er? De geheime dossiers. Ja. Ja. Ja. En dat waren dus 500 mensen. Maar dan praat je over een admiraal uit Engeland van de vloot. Je praat over die astronaut, je praat over heel veel piloten... of, of mensen die bijvoorbeeld... Uh, uh, uh, uh, nucleaire installaties moesten bewaken in, in Amerika. Okay. Daar komen geen idioten aan de knoppen te zitten. Nee, nee, nee. Maar weet, die mensen... wie heeft die, wat, wat, wat, van wie waren die documenten en wie heeft ze het uh, gedisclosed? Nou, dat waren de mensen zelf die met hun verhalen komen. Kijk, op het moment oh. dat je een getuige hebt. Want mensen zeggen van ja, heel vaak zeggen van: ja, je hebt geen bewijs. Maar een getuige is bewijs. Ja, als jij voor de rechter getuigt. En jij nee, zegt bij, maar... is dat bewijs geworden. Dus ik, ik ga. Af op die getuigenverslagen van mensen uit mijn vakgebied die je gewoon serieus moet nemen en als er één of twee zijn kun je zeggen ja oh god ze hebben een borrel te veel Ja, maar het zijn er duizenden over de afgelopen jaar uh, kijk er is ook een tijd geweest dat filmpjes gewoon konden worden uh, beproefd op hun authenticiteit tegenwoordig kun je met Photoshop en, en videoprogramma's natuurlijk heel veel maken maar twintig jaar geleden niet en in die tijd waren genoeg diensten bezig in de Koude Oorlog... om dat soort zaken te analyseren. En het was aan de Russische kant, want na de val van de muur... is er vanuit Rusland ook voldoende materiaal gekomen... waarbij ook daar de generaals naar buiten zijn gekomen... en gezegd van ja, bij ons deden ze dat ook. Bijvoorbeeld kernwapenarsenalen platleggen. Maar denk jij zelf, Koen? Is, is, is, zijn ufo's buiten aard, Of is de beroemde theorie dat de aarde hol is, nog meer planeten... en dat hmm. er een basis is op de maan? Want daar geloven ufologen heel vaak in. Hoe, hoe, hoe, sta je, hoe sta je er zelf in? Wat, wat denk, is dat... Je kunt, je kunt heel ver gaan. Want je hè? zei net, voor een gedeelte ja. komt het van de ja. aarde en voor een gedeelte ja. komt het niet van ja. de aarde. Vertel eens. Want ja. Ja. ik ben heel wak, dat gedeelte komt er dan van de aarde. <laughs> ja. Als ik dat zou weten, schat ik hier niet. Oh. Um, maar nee, je kunt heel ver gaan. Hè. Je kunt alle complotten van de wereld erbij halen. En misschien is dat. dat misschien gebeurt dat. zoveel. Ja, dat gebeurt heel ja. veel. En uh, misschien is dat terecht, of misschien niet. Waar ik me dus toe beperk, is mm -hmm. tot die getuigen uit mijn vakgebied. Want ik vind dat het zijn mensen die een 747 besturen of naar de maan zijn geweest. Ik vind dat we naar die mensen moeten luisteren. Niet alleen om hun successtories in hun vakken, maar ook om de bijzondere dingen die ze te melden hebben. Dus dat is één. Het andere is dat als je dus euh, kijkt naar die hele speciale dingen. Bijvoorbeeld van, van zijn ufo's bijvoorbeeld ook door mensen te maken. Officieel niet. Wij kunnen in Delft studenten niet vertellen hoe een ruimtevaartuig door de damkring heen met 30.000 kilometer per uur een haakse bocht kan maken. Zonder dat we... er in zit in de overlijden trouwens ook. Want dat bij, lijkt bij, nogal... Ja, uh, hadden, al al al ja. Dus dat kunnen wij niet. Maar er lijkt techniek te zijn, ook in onze damkring, ook of er net buiten, die dat wel kan. Nou, er wordt dus gezegd door getuigen, weer opnieuw, van er is al lang uh, zeg maar, informatie uit bijvoorbeeld gecrashte UFO's uh, terug zoals dat heet. Het bekende Roswell-incident in 1947 zou daar één of twee UFO's Dat is vond ik op die in. Ja, ja. ja, ik zag jou kijken. Ik denk, nou, ja. ik zeg het. Ik zeg het gewoon. Ja, oké, okay, kom op kom. Dus. dus er is ook een, een kolonel naar buiten getreden. Uh, met name, zeg maar, dan zijn ze al gepassioneerd. Mm. Uh, of ze zijn bijna dood. Hè. De deathbed uh, confessions heet ja. dat. Die heeft gezegd, van: hier, ik werd speciaal ingehuurd... door de Amerikaanse regering om zeg maar, een heel team samen te stellen. Om een gecrashed uh, object uh, helemaal te analyseren. En te kijken, wat kunnen we daarvan leren? Dat is helemaal niet zo raar. Hè? Als er een drone van Amerika neergestocht in Iran... wordt dat ding natuurlijk van voor naar achteruit geplozen. A, om te ja. kijken, kunnen we dat ook maken? Of B... Hoe krijgen we zo'n ding van de vijand naar beneden? En wat was zijn conclusie? Zijn conclusie is dat er allerlei technologie uit die dingen uh, aan de Amerikaanse uh, industrie is zoals? Om het verder te ontwikkelen. De uh, integrated circuit, dat is eigenlijk onze computer, de ja. laser, uh, hele speciale materialen zoals de, de hele sterke uh, vezels. Mm -hmm. nou, dat zijn een aantal dingen die hij genoemd heeft. Okay, waarvan wel. je ook kunt zien in onze technische geschiedenis dat dat step changes waren. Dat waren dus momenten. Dat, dat is een onverwacht maar... grote vooruitgang. Voor, voor een enorme keer. vooruitgang in ja. één keer. Nou, wat ook een enorme vooruitgang is in deze radio show is uh, normaal gesproken het, het radiospel. Dus we moeten oh ja, even het even onderbreken. En uh, we praten zo even. Het gaat, gaat hartstikke ja. lekker zo. Maar het radiospel is ook belangrijk. En daar gaan we nu aan beginnen. Eén quote. Drie nieuwsfeiten. Ja. Het echte Jannen radiospel. Zo is het maar net. Het is, uh, ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat jij dadelijk gaat horen zitten... Drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie moet je natuurlijk raden. Bel 0800 11 als je ze herkent en de winnaar krijgt het enige enige enige enige enige enige, enige echte een, een speciaal buitenaardse manufacturele echte janne uh, t-shirt van hele speciale vezels ja. Ja. Ja. ja het hele speciale ja. uh, vezels dat in. je het koud hebt in de winter van Graf en warm in de zomer <laughs> nou uh, we hebben nieuws uh, nee we hebben nieuws gaan is het spel laten horen kom maar hoe gaan we in de toekomst om met Nelson Mandela onder dat motto verzamelden zich duizenden mensen in het Amsterdamse Oosterpark nou, dat lijkt me een eitje. Zullen we nog een keer doen? Ja, één keer. Hoe gaan we in de toekomst om met Nelson Mandela? Onder dat motto verzamelden zich duizenden mensen... in het Amsterdamse Oosterpark. Nou, eh... Uh, 0800-121 mm. gratis en we hebben al hangen Niels. En die weet het meestal wel, dus kom maar door, Niels. Ja, ik weet het wel. Ik vind dat je trouwens heel erg goed doet vanavond, Jan Henskerk. Zonder je weten wel. Oh, nou ja, dankjewel Niels. Het is ontzettend lief. Maar ik heb natuurlijk de hulp van Fred en een, en een wel bijzonder interessante gast. Dus hoe kan het ook mis eigenlijk, hè? Niet waar? Daarom, ik begrijp het. Hé, hey, maar <laughs> de antwoord eventjes. Het zal iets met de rellen in Turkije zijn en iets met FIRA uh, en iets met uh, eindexamens die zijn. Ongelooflijk tap. Alle drie fouten. Dag ja, Niels, hoi. Alle drie fouten, dankjewel. Paul. Hey, ik zie Jan Hey, Hé, hey, Paul. Paul, vertel. Uh, Thuissoopbezuiniging. Mm -hmm. Ja. Ga verder. Uh, Proost, even kijken hoor. Uh... Ze noemen zijn naam, for god's sakes. Hij is bijna dood. Obama, Obama. Nee. Oh, mijn god. Nee joh. Is er nog iemand? 0800 1 1 <laughs> Wel, 1 alsjeblieft alsjeblieft, gaat. Oh, ik haat het spel zo verschrikkelijk. Dan heb je alleen Niels en Paul, die weten het allemaal wel niet. Waarom haat je dit? Dat is toch heel makkelijk? Ja, maar dit is altijd zo'n we hebben, We kunnen ook een gesprek hebben met onze hoofdgast hier... In plaats daarvan zitten we te wachten tot onze lijnen ontstremd te raken... zodat we een radiospel kunnen oplossen. volgens mij zit een complot tegen ons, nou ja, radiospel. Thuiszorg was geraden. De twee anderen in 0800 1121 Nou, Theo probeert het nog even. Theo? Thuiszorg. Heel goed, Theo. Thuiszorg was fantastisch. En Nelson Mandela had ja, je ook de al. De de de de fantastisch de goed. De ja. goed. En nou, wat verder nog? Mandela? Ja. Ja. En de derde? Oh, die heb ik gemist. Oh, oh, oh. Nou, wat ontzettend jammer. Nou, Dan gaan we door met Ricardo. En Ricardo, zeg alsjeblieft als eerste dat het jou was opgevallen... dat er een heel groot gesprek is tussen het bedrijfsleven, de milieubeweging... vakbonden, ministeries en belangenvereniging over het Nationaal energieakkoord. Die had je, hè? Ja, dat was me opgevallen, ja. Zeer grappig, hè? En je hebt zeker ook uh, met Mandela geraden, of niet? Ja, die uh, ligt heel erg slecht. Zie je de... wel. En natuurlijk, ook, uh, en natuurlijk ook een demonstratie tegen de de thuiszorg. Wou je gaan zeggen. Uiteraard. <laughs> Hartstikke gefeliciteerd Ricardo. Jij hebt een enige echt gewonnen. Fantastisch knap. <laughs> Tot ziens. Goed gedaan hoor. Man, man, man. Oh, we gaan even luisteren. En leuk, uh, uh, dat sluit een beetje aan bij, uh, bij Koen. Robin, clouds you. across the moon. This is the intergalactic operator. Can I help you? Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. Yossaro. Thank through. you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry. Heel mooi liedje dit. Ja, prachtig. Lang genoeg geduurd. oh Nou, weg. Hm. Fijn zo. Nee, uh, Jan... Bef, uh, God, Jan zeg Fred, uh, een belangrijke zaken want ja, echte Jan Eikelboom... is verslaggever van Nieuwsuur. Uh, vooral en veel terecht bekend van zijn werk in de brandhader van de wereld... zoals recent Libië, Egypte en vanzelfsprekend Syrië. Maar vannacht, als het goed is, zit Jan veilig in Teheran... om verslag te doen van de democratische presidentsverkiezingen in Iran. Een hele goede nacht, Jan Eikelboom. Ja, nacht. Het is hier ieder weer drie uur. Oh, ja. god, allermachtig. Nou, die al laat hebben wij het nog niet. Ben je daar wel een beetje veilig, Jan? Uh, nou, ik hoop het wel. Maar nou, het, is, het, is, het is rustig nu. En uh, ik denk dat het een stuk veiliger is dan, uh, dan Syrië bijvoorbeeld, hoor. Ja, nee, we, we drukken ons natuurlijk normaal gesproken niet in uh, deze termen uit... maar uh, Iran is natuurlijk wel een beetje onze grote Satan, hè? Ja, absoluut. Het Rijk van het Kwaad, volgens de Amerikanen. Pjish. Maar die Ambedinatjad, Am Am Am die gaat nu weg. Ook, Jan, even voor de duidelijkheid. Ja, klopt. Oh, en, en uh, ben jij de rouwe grond, want je hebt me wel eens gesproken? Uh, ja, nou ja, nou, dat, nou, ik, nee, ik vind het echt wel mooi. Want daarmee uh, ga ik definitief de geschiedenis in... als de enige Nederlandse journalist die uh, er zelf als president ooit heeft gesproken. Chapeau. Dus dat is nu uh, duidelijk. Daar kan nu niemand meer uh, mee doen. Dus ik vind het eigenlijk wel prima dat hij vertrekt. Uh, maar uh, eigenlijk vinden de meeste Iraniërs zijn ook wel blij dat hij uh, ja, dat het okay. klaar is. Want hm. hij heeft in die afgelopen acht jaar... ...eigenlijk met iedereen uh, ruzie gekregen. Eerst met de oppositie en vervolgens ook met uh, de geestelijke leiders. Dus uh, Agnodinitzat is niet populair meer. Okay. En... Ik sprak van de week een uh, analist in Londen, een Iraanse analist... en die zei van, zou me niks verbazen als hij binnen een paar maanden... zelfs wordt opgesloten in de gevangenis. Ach, ah, leuk, altijd goed. Jij hey, noemde ze al de, de grote opperbazen, de geestelijke machthebbers... de Raad der Hoeders. De, de basis is dan Ali Khamenei, de opperste Ayatollah. Er waren ja. 700 presidentskandidaten die zich hebben ingeschreven... en zij hebben er in ja. hun onmetelijke wijsheid... acht, acht uitgekozen. Ja, acht. Toch? Ja. Het is allemaal keurige conservatieven, ja, neem ik aan. Ja, dat klopt. Er zijn er achterover gebleven. En uh, er wordt wel gezegd... Uh, ...eight shades of gray. Uh, acht tinten grijs. Ze lijken eigenlijk allemaal op elkaar. Ja. En het zijn natuurlijk en allemaal... Dus, uh, ...hele vooruitstrevende uh, mannen, hè? En ze onderscheiden zich allemaal door uh, het feit... ...dat ze het trouwen van zal zijn van, uh, van de geestelijke leider. Dus uh, ja, de vraag is of er echt heel veel keuzes is voor, uh, voor de Iraniërs. Aan ah, ja. de andere kant... Ja. Uh, leek, dat, ...leek dat ook bij de vorige verkiezingen het geval... ...en waren er toch opeens twee kandidaten... ...die zich ontplopten als uh, hervormers... En uh, het lijkt erop dat bij deze verkiezing dat misschien ook gaat gebeuren, er is één kandidaat, van zijn er twee, mm. die uh, heel veel jongeren trekken en die ook teksten uh, bezig zijn als de politieke gevangenen moet vrij, gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Dus uh, wie oh. weet uh, staat ons nog net als de vorige keer een, een verrassing uh, te wachten. Ja, want de jongeren hebben het voor het zeggen in Iran, hè? Want dat is, dat is het 70% geloof ik van de Iraniërs? Uh, veel, hè. deze hele de regio zijn eigenlijk uh, heel veel jongeren. Ja. En, en die, zijn ze ietsje progressiever, Jan, dat jij weet? Want je komt er blijkbaar nogal eens. Geime nee, nee, feestjes nee, hoor nee. ik wel eens over, en, en drank en, en, en drugs. Dat is ja, te krijgen het, in is, dat, is, dat is Ja, dat is Iran, hè? Iran is dat mm -hmm. dat, dat, zijn twee, dat zijn twee samenlevingen. Het is op straat. ...gedraagt iedereen zich keurig... ...en heeft uh, alle vrouwen hoofddoek aan... ...en uh, is iedereen uh, voor, voor de buitenwacht heel groot... ...en binnen is het orgie binnen en drank... Kamers, en ja. binnen, binnen, binnen, ...precies, binnen binnen kamers is het... ...ik zal niet zeggen één grote orgie... ...dat is wat over nee, open, okay. ...maar is alles, is, is alles te krijgen... ...en seks en drank en, uh, en, en feestjes en noem maar op... En, uh, en rockmuziek en, en bestaat het allemaal uh, gewoon. Dus Iran is eigenlijk twee landen in één, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar wat zijn na nou deze verkiezingen nou de best en worst case scenario's... voor onze arme westerlingen die maar uh, vrezen... over de bom die gaat vallen binnenkort? Nou, ik denk dat het uiteindelijk voor onze westerlingen... helemaal niet zo heel veel uitmaakt. Want uh, de, de president die heeft daar helemaal niks over te zeggen over de bom. En dat is uh, uiteindelijk toch de geestelijke leider, die uh, Gamenei... Die gaat over het buitenlandbeleid en die gaat ook over het nucleaire beleid. En de president is er vooral als uithangbord. Uh, en hij is er voor de binnenlandse zaken, dus, uh, dus de economie bijvoorbeeld. Dus um, ja, die, die het uiteindelijk ook gaat worden. En het wordt hoogstwaarschijnlijk toch gewoon een van de vazallen van, van, uh, van, van Gambenij. Dat zal voor, uh, voor ons denk ik uiteindelijk niet zo heel veel uitmaken. We hebben het over de economie. Iran heeft het economisch best wel zwaar... vanwege de boycotts van het Westen. Vind jij het ja. verstandig en terecht... dat wij die sancties op Iran afkondigen? Nou, daar heb ik eerlijk gezegd... niet zo'n uh, zo mening over. Uh, behalve dan dat je uh, kan zeggen... dat eigenlijk sancties... In, uh, dat nog nooit ergens in de wereld sancties hebben geleid tot de val van een, uh, van een regime. Dat is in uh, Zuid-Afrika niet gebeurd, in Syrië uh, gebeurt dat niet, uh, en in Iran ook niet. En uh, het effect van sancties is meestal dat, uh, zeker in landen als Iran, dat uh, de rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. En wat er bij Iran nog aan meespeelt, is dat alle producten zijn die gewoon te koop hè. De nieuwste iPad of iPhone die is hier, ondanks de sancties, gewoon de volgende dag gewoon te krijgen in de... Hm. In, in de, zwarte, markt. de ja. uh, zwarte markt. Maar die zwarte markt die wordt weer beheerst... door uh, de revolutionaire garde. Dus het systeem... Oh. Uh, die, die verzorgen de smokkel. Dus het systeem wordt... Er, de machthebbers worden er uiteindelijk alleen maar beter... Prachtig. Van, van, die, uh, van die sancties. Dus je kunt nou. afvragen... in hoeverre uh, dat echt effectief is. Uh, men zullen het zo even hebben over het, over het nucleair programma. Je noemde Syrië al eventjes. Uh, onze vrienden van Iran... die steunen ook het altijd gezellige Hezbollah... En dat is nu ook Assad in Syrië aan het helpen... om tegen het vrije leger te vechten, begrijp ik. Ja, dat klopt. Die hebben weer van alles met elkaar. Kijk, Hezbollah en Iran zijn alle twee Ja. En Hezbollah is voor zijn wapens afhankelijk van Iran. En Iran is voor zijn steun in de Arabische wereld... afhankelijk van Assad. Dat zit allemaal heel erg in elkaar verweven. En die hebben er allemaal belang bij dat ze in het zadel blijven zitten. Dus als Hezbollah wapens wil wil uh, krijgen vanuit Iran, Die wapens door Syrië uh, worden gevoerd, dan moet Assad wel blijven zitten. Dus het is voor Hezbollah wow. van groot belang dat Assad blijft, uh, blijft zitten. En het ja. is ook weer voor Iran van groot belang dat Hezbollah uh, machtig blijft. Want dan kan Iran via Hezbollah weer Israël beschieten als het nodig is. Ja, dus maar, maar intussen heb die je die natuurlijk partijen, ook weer... De, heb al je die ook... drie partijen die hebben daar allemaal belang bij dat, uh, ja. dat Assad in het zadel uh, blijft. En ja... Die staan dus als één man achter uh, deze man. Dat leuk, maar dan heb je natuurlijk ondertussen ook de Saoedi's nog. En die hebben zoiets van, nou, wij, wij vertegenwoordigen de Soenieten weer. En, en daar hebben we ook een heel ja. zootje van rondwalen in, in de, in de, op de slachtvelden van Syrië. Ja. Heb je ook ja, de indruk ja. dat het langzaam meer een soort van... Uh, nou, bijna showcase voor hoe de gevecht tussen allerlei rivaliserende fracties van de islam wordt daar? Het is uh, steeds meer een regionale oorlog aan het worden, inderdaad. En een, een oorlog tussen, tussen uh, de verschillende fracties van de islam. Ik denk dat je dat absoluut kan zeggen. Nu Hezbollah uh, zich in het strijdtoneel heeft gemengd, uh, daarvoor natuurlijk al allerlei soenitische krijgers overal op de wereld. We hebben ook die, die Nederlandse jihadstrijders. Ja. Dat zijn, zijn sunnieten die daar weer naartoe gaan om een islamitisch kalifaat op te richten naar het, het grootste spreek van de siiten. He, en dan die soenieten die zien Sieten dan weer als ketters. De Sieten zien de soenieten weer als ketters. Nou ja. Ja, en, die die al een, en de, de Aleviten zijn geen echte moslims, dus het wordt toch een de leuke... De we ja, de Aleviten zijn weer geen echte moslims. Dat en wordt ja, het wordt een zooitje. En nou vindt Erdogan van Turkije ook nog eens een keer... dat Turk eigenlijk ook Arabieren zijn? <laughs> de, uh, dit tot, tot schrik uh, van... Uh, ja. van... Ja, dat vinden ja. de Turken niet. <laughs> vinden de Turken dan weer niet, dus het is in ieder geval een verwarde okay. zaak. Zeg Jan nog even. de grootste zorg van het Westen in Iran, want daar hadden we het over tenslotte, is natuurlijk toch het nucleaire ja. programma wat onverminderd ja, voortgaat. Ja. He, want sancties of geen sancties, Teheran ja, wil ja. een vreedzaam kernprogramma, beweren ze. En wij in het Westen, de mensen in het Westen, denken dat het eigenlijk een atoombom is. Uh, ja. Tja, wat gebeurt er als Teheran de beschikking krijgt over een atoombom, Jan? Uh, nou, ik denk dat het Westen het niet zo ver zal laten komen dat uh, Iran de beschikking krijgt over een atoombom. Hoe gaan ze dat tegenhouden? Um, nou, ja, dat, dat is een stuk ingewikkeld, maar ik las in het laatste een stuk dat uh, Amerikanen nu nieuwe bunkerbusters hebben. Was ik ook? Die de, gaan de, naar Israël dan? Uh, van die raketten, waarmee ze, uh, die nog veel sterker zijn dan de vorige, waarmee ze blijkbaar wel het Iraanse kernprogramma, uh, wat voor een deel in diepe bunkers en in grotten en zo verstopt zit, kunnen mm -hmm. raken. Dus dat, dat zou het uh, dichterbij brengen. Het uh, is, is, is überhaupt nog maar de vraag of Iran echt een kernwapen wil ontwikkelen of dat ze daar gewoon mee willen drijven. Hè? Want in wezen de mogelijkheid om het te kunnen, dan, hef, dan heb je natuurlijk ook al meteen uh, een hoop machten. Je vraagt ja, ik kan een kernwapen maken. En dan hoef je nog niet eens te maken. Dus het is ook maar zeer de vraag of Iran het echt ook zo ver laat komen. Goed. Okay. Laatste vraag <tus> nog even. Heeft Obama gelijk dat hij niet wil ingrijpen in Syrië? Uh, ja, dat, dat vind ik heel moeilijk om, om te zeggen dat mensen, uh, zeker politici, gelijk hebben of niet. Ik snap dat hij het heel ingewikkeld vindt, want het is ook heel ingewikkeld om in te grijpen. In, vind jij dat je iets zou moeten doen, het Westen? Aan de andere kant, de andere kant sterven daar iedere dag honderd mensen. En uh, zijn er inmiddels, nou ja, men zegt geloof ik 90.000, maar het zijn er waarschijnlijk... Wij waren laatst in een dorpje in Syrië, daar zijn, ze, zijn hier 150 mensen omgekomen het afgelopen jaar. Dat is niet één van de statistieken opgenomen. Dus... Uh, zijn er waarschijnlijk nog veel meer. Dus dan er zijn meer dan 100.000 mensen. Ja, Daar kun je als wereldgemeenschap ook weer moeilijk wegkijken. Dus die, hij, hij staat voor een enorm dilemma, denk ik. Goed, Jan. Jij in ieder geval veel succes in, in Iran. Pas een beetje op en we spreken elkaar aan. Oké, okay, is goed. Dankjewel. Goede uitzending op jullie. Doeg Dankjewel. Ja. Ja. Koen Vermeer is deskundige in de lucht- en ruimtevaart en verbonden aan de TU Delft. En gelooft dat we al lange tijd in contact staan met buitenlands leven. Praat even verder met onze hoofdgast Koen. Ingewikkeld probleem, hè? Daar, want als er nog eens een andere cultuur ook nog eens een keer uit de lucht komt, vallen... we amper al wat soenieten, sjieten en alewieten zijn en wat ze allemaal willen. en sommige Het is moeilijk uit te leggen, denk ik. Wat komen die mensen doen? Of aliens? Wat komen ze doen? Ja? Nou ja, je had het over atoomwapens. Dat is een van de redenen wat, wat men verwacht eigenlijk, wat men denkt. Uh, waarvan getuigen ook beweren dat het ook inderdaad met zoveel woorden gezegd is. Hmm. Ze maken zich wel zorgen over onze tussen grote aanhalingstekens beschaving. Um, ik, ik heb mijn boek beperkt zeg maar, tot vanaf de Tweede Wereldoorlog. Nou, Daar is van bekend dat de Amerikanen twee atoomwapens hebben ingezet. Dus uh, dat was, er was iets te laat? Foute afslag? Of, ja, of... dat... dat... Het is altijd ingewikkelder hè? Ja. Dus dan de gemeenplaatsen. Maar uh, er is wel gezegd van jongens, atoomwapens zijn dermate destructief. Mm. Uh, die mag je eigenlijk niet inzetten. En <tus> misschien heeft de, de wereld, zeg maar... Uh, is dat een soort dat... intergalactische overeenkomst? Ja, dan is, Kijk, we hebben allemaal... Hij gaat het nu uitleggen. Ja, jongens, ik ga het gewoon uitleggen. Doe maar. Uh, Kijk, er is natuurlijk altijd wetmatigheid. Dat is in de natuur zo, maar dat is ook onder, onder onze menselijke beschaving zo. Mm -hmm. De Verenigde Naties heeft een bepaald handvest. Er zijn regels, de wetten van Genève of weet dat, de conventie van Genève. Mm -hmm. Dus er zijn regels waar je aan moet houden. Waarom zou dat intergalactisch ook niet zo zijn? Weet niet. Dus nou. Dat, dat was een vraag. Dat is da, de da, reden voor een hoop ze ja. in UFOs. Dat er gezegd wordt, ja, nee, onze planeet is nog niet aan toe. Wij zijn nog niet aan een bepaald niveau. Vind je dat zelf? Ik zou denken, juist, als er zo'n ding in Roswal neergedonderd was... dan komt er toch nog eentje achteraan en die zegt... Hallo, wat doen jullie met ons ruimtevaartschip? Ja, het nou, denk la, laat ik even terugkomen op die, die atoomwapens dan. Hè? Daar is ja. van gezegd, van jongens, die mogen jullie eigenlijk niet inzetten. Dat is geen domme vraag. Dat is geen domme vraag. Oh, oké. Tuurlijk, jij bent helemaal geen domme vraag. Nee. D dat is ook de reden waarom zeg maar, boven die kernwapenarsenalen... van zowel Amerika als Rusland gewoon, uh, men heeft laten zien... Uh, verschijnt een UFO boven de basis... en is in staat om al die individuele wapensystemen af te schuiven. Hoe weet je dat nou? Nou, dat is door mensen die daarbij zijn geweest gewoon gelekt. Dat is gewoon verteld. Dus eigenlijk is het aan uh, het leven te danken... dat de Tweede Wereldoorlog, althans de atoomversie daarvan of de derde Wereldoorlog, nooit is uitgebroken. Dat, die kans is aanwezig dat dat zo is. Er wordt ook wel gezegd dat er wordt ingegrepen... op het moment dat men atoomwapens wil inzetten. Koen, vindt dat ja. ook niet stinkende halfgoden en goden... die ingrijpen tot de heil der mensheid? Jawel. Maar, en en Stephen als... Hawking die zegt... als ik al uh, ja. uh, een bericht ja. zou willen uitzenden... Ja. dan zou ik, zou ik niet vanaf zou ik aarde zeggen, leef, we zitten hier. Leef, want dan komen ze hoe ze juist vertellen. Ja, ja, nee. Kijk, als wij in het verleden praten over goden, de primitieve bevolking, laten we het zo maar zeggen, dan, dan denken we inderdaad aan mensen die iets niet begrijpen. Als het nou gewoon techniek blijkt te zijn, hè? Ik bedoel, een primitieve stam in het oerwoud die ziet een vliegtuig ook voor een godheid aan. Dus dat kan heel goed een buitenaards toestel zijn geweest wat ze van, waarvan ze gezegd hebben van ja, dat, dat, dat zijn dingen die we niet begrijpen, dus we noemen het maar goden. Maar laten we, laten we, kunnen, we, kunnen we proberen er wat concreter over te ja. worden? Want kennelijk, wat ik begrijp, is... Uh, men maakt zich uh, intergalactisch gesproken hevig zorgen over ja. de, de, de kernwapens. Dat vindt men een stap te ver. Dus eigenlijk, zoals wij hier de Verenigde Naties hebben... bestaat er ook iets ja. op grotere schaal. Uh, men, de aandacht is op ons gevestigd geraakt. Of was die er altijd al misschien? En men heeft gemeend contacten moeten zoeken om te zeggen... jongens, alles leuk en aardig, maar hier trekken wij de grens. Ja. Is het zo gegaan? Zo zou het best gegaan kunnen zijn. Kijk, want... De vraag is natuurlijk of wij een geïsoleerde planeet zijn. Of dat er al lang duizenden jaren geleden al contact is geweest. Hè? Uh, ik bedoel, in de, in de biologie is ook bekend dat er een missing link is. Er is een enorm groot verschil tussen de primaten, dus de mensapen en de mens. Waarom kan dat geen reageerbuis zijn geweest van een buitenaardse beschaving? Daar wordt heel serieus over nagedacht door wetenschappers. Weet je hoe dat Waarom zou die... heten, dit laboratorium? Jan? Ja? Nee, Eden. De Hof van Eden. <laughs> ja. zijn wij in elkaar Ja, ge... ja ik, ik, heb, ik heb alles wel een beetje bijgehouden. Want we zijn een reageerbuis, als een soort slaven. Zijn wij in elkaar gezet door buiten aardse hey, cool, toch? Dat zou toch? Heel het verhaal, klein, als, als het je, kan. Als je nu kijkt oh, ja. hoe ver wij met genetische manipulatie Want er is zijn. Want er, er is geen Lucy. Ja, je hebt Lucy en dan heb je even niks. En dan zijn wij er in één keer. Hallo, als je toch? puur kijkt naar technieken. Als, je, wij, wij als, als samenleving, uh, planetaire samenleving... bedrijven we 100 jaar techniek. Uh, dat is 1900 tot nu ongeveer 100 jaar. Mm. Nou, daar hebben we de computer in ontwikkeld. We hebben vliegtuigen. Noem maar op. Uh, high tech. Als je nou een planetaire samenleving bent die duizend jaar oud is of honderdduizend jaar oud. Dat is intergalactisch, maakt dat geen moer uit. Dat zijn jaartallen, dat kan best. Hoe ver ben je dan technisch gezien? Even terug naar techniek. Je bent een technisch mens, je bent een wetenschapper. Ja. En, en, en wetenschap op een gegeven moment komt voort uit alchemie. Ook weer zo'n leuk ding. En wetenschappers op een gegeven moment gaan zichzelf gaan wijsmaken... van je moet alles kunnen bewijzen en nog mm. een keer kunnen bewijzen. En onderzoek alles. Ja. Waarom ben jij tegenhouden in een wetenschappelijk instituut... om dit te onderzoeken, of in ieder geval even naar elkaar te stellen? Omdat je al een conclusie van tevoren had? Nou, we, we zijn met z'n allen gewoon op dit moment van mening. Dat is, niet, dat is geen bewijs. We zijn van mening dat UFO's onzin zijn. Ja. En nogmaals, daarom refereer ik naar die duizenden waarnemers... Hm. die getraind zijn om dat waar te nemen, om dat goed waar te kunnen nemen. En die zeggen dat het geen... Maar nou, was dat om te prikkelen dat je zegt, UFO's ja. bestaan? Of, ja, natuurlijk. Of, okay. Je weet wat een mensen... beetje moeilijk vindt voor nou, soort dingen. Hè? Mag ik ze heel even onderbreken, ja. maar... Je, je hebt, uh, ik wil best nog even mee naar het verhaal van waarom, als duizenden mensen die dingen gezien hebben, zouden er geen UFO's kunnen bestaan? Misschien vliegt er af en toe wel een gozer langs. Je denkt: ah, ook een leuke planeet, gezellig hebben hier. De zee en bergen en leuke mensen. Nou ja, hupske. Maar waarom moet er dan altijd weer een gigantische theorie achterhangen van samenlevingen die ons als slaaf hebben gemaakt? Is het niet al mooi genoeg dat je voorzichtig begint met, met, met aantonen... dat er inderdaad zo af en toe eens een schotel voorbij vliegt? Ja, dat, dat probeer ik al. Ja, nee, want we gaan, we gaan gaan helemaal overboord. We hebben hier ooit eens een keer een mevrouw gehad... die wilde die anoniem blijven, want die ja. moest een speciaal smurfenstemmetje krijgen. Jij weet van die site waar ze vandaan ja. komt. Ik ben je het alweer vergeten. Het <lacht> is bijna fiet. Di, di, di, di, di, die bestaat ook hier. Ja, wij zijn een andere dimensie gekomen. En we zijn wel een soort van hetzelfde, maar wij hebben een ander bewustzijn. En inderdaad, we zijn een soort argonauten van een andere beschaving. Ik denk van mensen, joh... Pff, waarom had het zo moeilijk? We beginnen eens kleine stapjes te Je zou zeggen, we zien onszelf als primitieve wilden als we hierin gaan geloven. Dat oude, de oude, edele nou ja, wilde, weet je wel, van vroeger de ontdekkingsreis. Het doet, het doet me Kok? namelijk heel erg denken Vind aan, zo, aan een soort van, van hele godsdienst. Ja. Die er bij elkaar verzonnen wordt. En je denkt, nou heel god, ja, weet je. Of believers, geloof het, Abram. Dat woord geloof is natuurlijk een vreselijk beladen woord. Ja, zo, ja. Je moet in dingen geloven, daarom heeft men bewijs bestaan graag. gewoon. Maar Ja, bewijst graag, hoop ik. Ja. Dat, zou, dat we het is eens behouden. Inderdaad. We hoeven dat het niet he? te geloven. Die dingen zijn er gewoon en die worden waargenomen. En dat kun je objectief vaststellen. Dan nee, maar jij zegt vraag... dat we dat bepaald doorgaan. Er zijn er dus ook zijn mensen die contact hebben gehad. Ja. De volgende vraag is inderdaad. Waarom is het zo'n ramp als wij zouden weten... dat er gewoon contact is geweest met een andere beschaving? Dat is een hele goede vraag. En dan moet je inderdaad gaan kijken van wie heeft er belang bij op het moment dat dit naar buiten komt. Hè? Stel je voor Obama die gaat echt eens een keer iets nuttigs doen in Amerika. En die ja. zegt: luister hier, buitenaards leven bestaat. Daar hebben we al lang contact Zeker mee. Zeker nog, in mijn en kelder woont iemand ja, die heeft George... En die komt daar precies. en daar Alpha Centauri vandaan. En die woont hier al 100 nou, jaar. Maar wat is het probleem? Denk even mee, wat dat gaat het er dan veranderen? Wat gaat er dan veranderen? Dan blijkt er in één keer dat het dus techniek mogelijk is om hè, die rare dingen te doen, haakse bochten enzovoort. Dat is toch te gek? Daar hangt geen raket onder met een enorme pluim. Nee. Want die hebben ze niet. Dus onze technische wereld gaat veranderen. Er is geen olieindustrie meer nodig. En onze transportsystemen gaan ook veranderen. Nou, er zijn een paar mensen die hebben daar belang bij. En ja. die vinden dat helemaal niet leuk dat dat gaat En nu kom je de, juist. de juist. En samenzweringen bestaan gewoon. Want de hele geschiedenis staat er bol van. Ja, maar dan ben ik er ook wel zo Dat ik dan denk van nou, er zet dus er ook wel een paar geesten zijn die dan denken, een paar Obama's die dan denken... ja, dat is wel leuk en aardig dat er dan vier CEO's van Spij ongelukkig worden. Maar ja, misschien is het ook wel ontzettend handig... dat er zes miljard mensen wel gelukkig van worden... dat we ons bovendien Uitzicht. kunnen verspreiden over het heelal. Geen overbevolking meer, iedereen eten. Oeh! Jan, ik vind iets optimistisch. Als je gewoon naar de cijfers kijkt, dan zijn er op deze planeet... 2,5 miljard mensen die geen stromend water hebben. Ja. Wij zijn helemaal niet van plan om de problemen van deze planeet op te lossen zelf. Jan Pronk heeft ook al jaren gezegd, die man heeft zijn uiterste best gedaan... die zei, al het ontwikkelingswerk is mislukt. Er is geen agenda, want er is geen businessmodel... Voor dit soort zaken. Dus wij willen het probleem niet oplossen. Sterker nog, als je puur kijkt naar de macht. En op dit moment is de Bilderberg in Amerika of in Engeland aanwezig. Dat zijn alle CEO's en belangrijke politici. Ja. En die zeggen gewoon jongens. Wat wij willen is gewoon ons business kunnen blijven doen. Dat is olie, dat is wapens en dat is drugs. Dat is de bankenkartel enzovoort. En dat kan wel een complot zijn. Maar je kunt gewoon duidelijk aantonen waar de schoenen wringt. Ik kon, Jan Plonk zat gelijk een whisky te uit met allerlei presidenten die het geld in eigen zak staken. Dat is toch bekend? Dat is ook bekend. Nou, Alleen dan, dat wisten we toch? Dan is dat toch niet de weg wie die moet Maar dan hoeft hij toch niet boe te roepen: ach, het is allemaal mislukt, wat erg, hè? had hij het anders moeten aanpakken. Ja, luister, en je, en, en, Van Acht heeft ook na zijn periode gezegd: van luister, wat er in Israël-Palestina gebeurt is eigenlijk heel slecht. Precies, dat kan hem niet. Ja. En die man heeft op het moment dat hij minister was en later minister-president was, dat ook niet geweten. Dus kennelijk zijn presidenten, en dat is ook duidelijk aantoonbaar in Amerika. Obama weet helemaal niks. Uh, ik ben je er echt van overtuigd, daar ik... ben ik sterk van overtuigd. En dan ga je naar de. Ze krijgen een briefing als een president ja. worden. Maar ja. weet dan je wel. De... En daar de... de... gaan weer nemen. We, gaan, we komen nu in van die beroemde cirkelredeningen terecht. Want wat krijg je? Je zegt, nou, waarom is er dan niet een, een, een iemand die zegt. Nou, joh, moet je horen, ik heb hier in de schuur heb ik nog zo'n kist staan. Nee, want, uh, Zo simpel is het niet, Jan. Mensen worden ervoor vermoord. Als je kijkt naar de afscheidsreden van president Eisenhower... en dan praat je echt lang geleden, maar Clinton heeft het gezegd... en, en, en Carter heeft het gezegd... Uh, uh, Eisenhower heeft gewaarschuwd voor het militair industrieel complex. Dat is een beroemde speech, die kan iedereen op internet downloaden... of vinden of, of lezen of zelfs uit, uit zijn mond horen. Die man heeft gezegd, ik ben Amerikaanse president... en er is hier een wapenindustrie en een industrie... dus zeg maar de grote bedrijven, de mondiale, geglobaliseerde bedrijven... die maken de dienst uit en ik als, als, als gekozen Amerikaanse president... volksvertegenwoordiger heb daar geen moer over te vertellen. Nee, Denk je dat, je dat is... die wereld er op dit moment anders uitziet? Nee, het antwoord dat is hoef je, Nee, dat hoef, je dat hoef je maar te kijken naar de NRA... en, en, en de manier waarop de wapenlobby... Te, van elkaar gaat tegen, ondanks... De regens van dode mensen in scholen, hey, uh, national rifle association. Oh, oh, okay. Dus nee, maar, de wapen Het gaat alleen al over de drones die over Pakistan en andere landen vliegen. Mensen zijn tegenwoordig al veroordeeld uh, en worden vermoord, afgeschoten, ondanks het feit dat daar misschien vrouwen, kinderen en bejaarden omheen lopen. Mensen worden gewoon door, door één persoon. In Amerika, Obama heeft een hitlist, die zet daar een vinkje bij. En daar zit iemand in een bunker en die bestuurt een drone. En die gaat naar Pakistan en die schiet daar mensen dood. Maar je hebt niet het idee dat daar soms ook wel eens nuttig dingen bij kunnen zijn. Ik zitten? dacht dat wij in een wereld leefden met internationale afspraken, rechtspraak ja, ja, en dergelijke. Ja, maar hoe ga je ze ophalen daar? Ja, dat is toch niet aan de orde? Dit is toch gewoon het einde van de beschaving? Het is toch niet voor niks dat wij gewaarschuwd zijn... jaren al geleden. Ik bedoel, Je praat niet alleen over atoomwapens. Je praat over alles wat wij doen. Wij doen alles wat God verboden heeft. En waarom zijn die atoomwapens zo belangrijk? We hebben weliswaar een primitieve... maar we hebben een rakettechnologie. We hebben dus atoomwapens. En we hebben de neiging om die te gebruiken. Vind je het gek dat er een cordon san sanitair... rond deze planeet is aangetrokken... om te zeggen, jongens, die lui zijn gestoord. Daar moeten we iets aan doen. Dus of deze planetaire beschaving... die verdwijnt gewoon op termijn. Dat zijn er zat mensen die zeggen... nou, dat is helemaal niet erg... He, want het leven is toch zinloos. En er zijn er ook die zeggen, nee, het is ietsje ingewikkelder. We zitten in een, in een, in een universum waar je, je ook aan regels moet houden. En uiteindelijk is het doel van de schepping is spirituele groei. Dat is geen vieze woord, dat is gewoon dat je groeit als, als, als samenleving naar een hoger plan. Oh, ik wou net zeggen, komen er dan democratische verkiezingen intergalactisch? Lijkt me ook wel leuk. Dus, uh, Waarom dan? zou dat niet kunnen? Nou, nee, daarom maar moeten we wel eens zeggen, hoi, hier zijn we, doe je nou, weer we mee. Nou, we moeten eerst een keer normaal gaan doen. Ja. Het enige wat wij doen op deze planeet is alles kapot maken. Dus en je vervuilen. zou toch zeggen: als deze mensen en overal op schieten wat beweegt. Nou, ja, we er zo over waar over we over het zo over. nog even over gaan hebben, is. Als die mensen of dieren of wat het dan ook zijn uit de intergalactische sfeer zo ontzettend machtig zijn. hoe kan het dan dat ze ons niet kunnen dwingen tot dialoog? Dat is een vraag, daar ga jij vast op kouden. We ja, gaan ga nu even naar het, ja. naar het nieuws van één uur en hopen dat we niet binnengevallen zijn vanuit Mars nog. Uh, nou, ik, ik voel me net een Noord-Koreaanse planeet nu. Ik, ik, ik ga zo met Koenders even praten hoe we dat kunnen veranderen. Het is nog niet, we zijn hier nog niet over uitgekletst. Luister even naar het nieuws en denk met ons mee. Tot zo direct. Kim Alfred. Ja.